Twee uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij is de Haagse Schilderswijk toneel geweest van rellen. De politie heeft de afgelopen avond de mobiele eenheid ingezet om de orde te herstellen. In de omgeving van de vijandlaan gooiden jongeren met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten. De politie heeft een aantal railschoppers gearresteerd, omdat ze het noodbevel van de burgemeester negeerden. Woensdag was het ook al onrustig in de Schilderswijk. Toen draaiden railschoppers brandkranen open. Vier mensen werden aangehouden. Apple heeft de game Fortnite uit de App Store gegooid, vanwege een ruzie over geld. Spelmaker Epic is nu naar de rechter gestapt om de stap van Apple ongedaan te maken. Epic had eenzijdig de betaalopties voor Fortnite aangepast. Waardoor het bedrijf Apple geen commissie meer hoefde te betalen over transacties die gebruikers van Fortnite uitvoeren. Die commissie kan oplopen tot 30%. Apple zegt dat de voorwaarden voor alle apps in de App Store gelijk zijn en dat Epic zich daaraan moet houden. Epic noemt Apple een moloch die uit is op alleen heerschappij. Door de coronacrisis is het aantal werknemers met een flexibel contract drastisch gedaald. In het tweede kwartaal nam het aantal flexwerkers af met 119.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 1 vijfde van hen werkte in de horeca in de bediening. Ook tienduizenden winkelmedewerkers, chauffeurs en schoonmakers kwamen in de afgelopen maanden thuis te zitten. Reizigers uit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse transportminister bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba moeten in zelfisolatie. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte gesteld te zijn van het Britse besluit. Het weer. Hier en daar nog regenbuien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan ontstaan later op de dag weer buien. Met 24 tot 29 graden is het dan nog steeds zomers, maar wel minder warm. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit.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 Zo veilig als in mijn eigen kleine stukje paradijs wat is zo groot, haar bergen en dalen haar land, oceanen, de lucht. Ik kijk om me heen, ik haal heel die adem, en toch wil ik steeds weer terug.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 9 is zon, zee, zandvol.